In het kader van project 3.2, de wereld T, zal je de volledige cyclus voor actieonderzoek moeten doorlopen. Je hebt reeds verschillende fasen van deze cyclus geleerd. Vandaag leren we fase 1, van onderzoeksinteresse uit de eigen praktijk naar onderzoeksvraag. Deze fase bestaat uit twee stappen. Stap 1, je richten op een onderzoeksinteresse. En stap 2, het formuleren van een actiegerichte onderzoeksvraag. Stap 1. Een onderzoeksinteresse is een interesse waarmee je in de onderwijspraktijk geconfronteerd wordt en waarop je door middel van je actieonderzoek een antwoord hoopt te vinden. Waar te vinden? Een onderzoeksinteresse vind je in je eigen onderwijspraktijk of in jouw projectstageplaats. Hoe te vinden? Niet elke onderzoeksinteresse leent zich evengoed voor actieonderzoek. Er zijn sommige onderzoeksinteresses waarbij het moeilijk is om een onderzoek te doen waarbij je actie kan ondernemen met als doel iets te veranderen. Bijvoorbeeld het nagaan van de sociale klasse van leerlingen. Voor deze interesse is het moeilijk een actieonderzoek uit te voeren aangezien je weinig kan veranderen aan de sociale klasse van leerlingen actieonderzoek dient zowel nuttig te zijn voor jezelf, de collega's of voor de school. Bij de keuze van een onderzoeksinteresse houden we hiermee eveneens rekening. Bijvoorbeeld een activiteit opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de noden van deze leerlingen op basis van je eigen observaties van de leerlingen. Dit is nuttig voor jezelf omdat je het eigen pedagogische handelen bijschaaft, maar ook nuttig voor collega's omdat zij iets van jouw bevindingen kunnen leren. Het is echter niet evident om een geschikte onderzoeksinteresse te vinden. Daarom gaan we nu zes technieken bespreken waarmee je op een systematische manier een geschikte onderzoeksinteresse kan zoeken. Zes technieken. Een eerste techniek is brainstormen, waarbij je start vanuit een bepaalde vraag en je alles opschrijft wat in je opkomt. Een voorbeeld hiervan is de placement methode, die we in de les oefenden. Een tweede techniek is het bijhouden van een logboek, waarbij je je eigen ervaringen, bedenkingen en interesses systematisch opschrijft. Een derde techniek is een mindmap, waarbij je een schematische weergave geeft van je eigen kennis en beelden over het gekozen thema. Een vierde techniek is het maken van reflectieverslagen. Je stelt jezelf kritische vragen over je eigen handelen. Een vijfde techniek is een collega die jouw lessen observeert, op basis van een observatieschema. Een zesde en laatste techniek is het afnemen van een interview of enquête bij collega's, leerlingen of ouders. Je bevraagt enkele personen in de onderwijspraktijk over problemen of vragen die er zijn binnen die praktijk. Daarnaast hebben we ook de richtvragen. Dit zijn er drie. Als eerste richtvraag bekijk je wat is de interesse en stel je jezelf een aantal bijkomende vragen zoals gaat er iets niet goed of net wel? Is er iets wenselijk of juist niet wenselijk? Wordt er iets gemist of niet gemist? Kan er iets verbeterd worden? Is er iets dat heel succesvol is en breder toegepast zou moeten worden? Als tweede richtvraag bekijk je wie deelt deze interesse en stel je jezelf opnieuw een aantal vragen. Wie zijn de betrokkenen bij de onderzoeksinteressen? Zijn dit de leerlingen, de leerkrachten, directie of misschien wel ouders? Wat voor rol spelen deze betrokkenen bij jouw onderzoeksinteresse? Welke verschillen zijn er tussen de betrokkenen in de wijze waarop de onderzoeksinteresse ervaren wordt? En de laatste, de derde richtvraag, daar bekijk je waar doet de interesse zich voor en stel je jezelf een aantal vragen. Bij welke vakken doet de onderzoeksinteresse zich voor? In en in hoeverre speelt de onderzoeksinteresse ook buiten de schoolsituatie? Zoals reeds gezegd bestaat fase 1 uit een eerste en een tweede stap. We zijn nu bij de tweede stap. Een actiegerichte onderzoeksvraag is afgestemd op jouw onderzoeksinteresse. Het vertelt wat je wilt weten. Maar hoe formuleer je een actiegerichte onderzoeksvraag? Je actiegerichte onderzoeksvraag start steeds met een vraagwoord hoe of op welke manier. Je stelt ook altijd één actiegerichte onderzoeksvraag op. Deze actiegerichte onderzoeksvraag staat ook altijd in de vorm van een vraagzin, dus met een vraagteken. Het is ook een open vraag, dus geen vraag waarop je ja of nee kunt antwoorden. En de actiegerichte onderzoeksvraag is onderzoeksbaar en bevat geen deel van het antwoord. Een correct geformuleerde actiegerichte onderzoeksvraag moet voldoen aan de smart criteria. Elke letter in smart staat voor één criteria: de S. Van specifiek betekent dat er in de onderzoeksvraag geen onduidelijkheden mogen staan. Iedereen die de vraag dus leest, moet de vraag op dezelfde manier begrijpen. De M van meetbaar zegt dat de onderzoeksvraag concrete richtlijnen bevat, zodat we op het einde van het onderzoek kunnen vaststellen of de doelstellingen bereikt werden. De A van aanvaardbaar en actiegericht betekent dat iedereen die betrokken is bij het onderzoek gemotiveerd moet zijn om mee te werken. De R van realiseerbaar en realistisch gaat na of er voldoende bestaande middelen, geld, energie en zo verder aanwezig zijn om het onderzoek te realiseren. En dan de laatste letter de van tijdsgebonden bekijkt of het onderzoek uitgevoerd kan worden binnen het tijdsbestek.